Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf in Tarare in Zuid-Holland is vogelgriep ontdekt. Het bedrijf met 43.000 kippen wordt geruimd. Ook is er voor drie dagen een landelijk vervoersverbod ingesteld... net als na de uitbraak van vogelgriep afgelopen weekend in Hekendorp. Verder is er weer een ophok- en afschermplicht voor hobbydieren... en gaan alle kinderboerderijen weer drie dagen dicht. Het is nog niet duidelijk of de vogelgriep in Ter Aard, net als in Hekendorp... de voor dieren zeer besmettelijke H5N8 variant is. Er komt een onderzoek naar de vergelijkingswebsites voor zorgverzekeringen. Minister Schippers gaat bekijken of er maatregelen nodig zijn om de sites te verbeteren. De autoriteit Financiële Markten concludeerde kort geleden dat de dienstverlening van die sites beter kan. Schippers gaat nu samen met minister Dijsselbloem van Financiën bekijken of er iets moet gebeuren. Twee evangelische basisscholen moeten dicht. Staatssecretaris Dekker maakt per 1 januari een eind aan de bekostiging... En in de praktijk betekent dat dat de scholen moeten sluiten. Volgens staatssecretaris Dekker is de kwaliteit van de Tanisha-school in Amsterdam... en nevenvestiging Talita in Utrecht ver onder de maat. Voor 60 tot 70 kinderen wordt een nieuwe school gezocht. Een landelijke politieactie om openstaande boetes aan de deur te innen... heeft al enkele tonnen opgeleverd. In Amsterdam, waar agenten op zo'n duizend adressen langs zijn geweest... is voor ruim 120.000 euro aan boetes geïnd. Eerder kwamen de eenheden Den Haag en Oost-Nederland met soortgelijke cijfers. Zieke zeehonden die niet meer terecht kunnen in Ecomaren op Tessel worden vanaf nu ook naar Pieterburen in Groningen gebracht. Ecomaren kondigde onlangs een opnamestop af... omdat er te veel zieke zeehonden aanspoelen op de Noord-Hollandse kust. Dat komt onder meer omdat de zeehondenpopulatie in de Waddenzee flink is gegroeid. Het weer, vanavond en vannacht deels opklaringen. Het koelt af naar 0 tot 5 graden met uitgebreid vorst aan de grond. Ook ontstaat er mist. Morgen geregeld zon, later meer bewolking en kans op lichte regen. En met een stevige oostenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NVM. fm Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat een file tussen Knoop het en Muiden van 5 kilometer. Tussen Naarden en uh, Afrit Bunschoten 12 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 staat tussen Knoop het Hoevelaak en Eembrugge 6 kilometer en bij Muiderslot 5 kilometer. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht 6 kilometer tussen Knoop het Amstel en op Op de A2 richting Den Bosch staat tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 5 kilometer. Op de A2 richting Den Bosch op de parallelbaan bij Utrecht 2. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwegein. Door een ongeluk 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht op de A2 Utrecht Den Bosch bij Knoopend 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam. Dorp heeft 2 kilometer file. 2 kilometer file ook richting Den Haag op de A4 bij Knoopend Badhoeverdorp. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag 5 kilometer vervolgens tussen Schiphol en het Ringvaat Aquaduct. A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Knoopend Zaandam en Afrit een 12 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij op de A9 Diemen-Alkmaar. Tussen Oudekerk en de Amstel in Bad Oeverdorp, 7. A9 Amstelveen richting Diemen. Bij Knopend Diemen 3 kilometer. A10 ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid. 5 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer richting Koenplein tussen Zeeburg en Kadoelen. 4 kilometer door een kapotte auto. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg. 3 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. 7 kilometer tussen Afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord. Op de A A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de 5 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam, 11 kilometer tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. En op de A20 uh, hoek van Holland richting Gouda, 7 kilometer tussen knooppunt Brexseplein en Moordrecht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Als ik zwijg, wil ik zoveel zeggen. Veel meer zeggen dan het lijf, dan ben ik.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 We vorige week een beetje de boel weer afgetimmerd, eerlijk gezegd. hoor. Maar uh, dat gebeurt dus kennelijk nu ook al uh, hier. Een <laughs> uh, beetje begonnen met, uh, met bluffies. Uh, uh, dat kwam uit uh, de computer vandaan, heren, uh, thuis. En uh, dames ook uh, thuis. Dat had alles uh, te maken met uh, het, uh, het ingeprogrammeerde gedeelte van uh, ZFM in de avond. Dan natuurlijk Hans Wassenaar. Hans Wassenaar, dank je wel. Hij zet er nu even een handje omhoog. Dus dat uh, is het uh, programma tussen twee en zes. We beginnen met Matchbox en dan zie je hem in de middag. Zoiets uh, moet, ik het, uh, moet ik het noemen. Uh, dat betekent dus ook dat we gewoon weer eens uh, ouderwets... Een twaalf uur uh, lang bezig zijn met uh, gepresenteerde programma's. Ik zou het vooral doen met zo'n uh, stekker uh, in je... In je... <laughs> met een tong, of je stikker. Nou ja, laten we gaan. Het is een van die mensen die uh, hier straks uh, bezig is om uh, de boel op te bouwen voor uh, de, het uh, gedeelte tussen 8 en 10. Want dan krijgen we uh, namelijk een, een band op bezoek. Rider's Reign. Zij gaan uh, een aantal uh, nummers uh, akoestisch laten horen. Uh, een tijdje terug hadden we hier Ariane Abbestee... De, de frontdame van, uh, van de band, die, uh, die is er ook natuurlijk uiteraard ook bij. Uh, lang zal het uh, niet uh, helemaal duren. Ik denk uh, dat, uh, dat ze zo tussen 9 en half 10 de, de boel alweer af uh, gaan ruimen. Dan, gaan, uh, dan gaan, ze weer, uh, ja, gaan ze weer weg. Maar uh, de reden waarom ik hier zit, uh, sta te praten... dat heeft ook te maken met een andere gast tussen 6 en 8. Zij gaat een boek uh, binnenkort uh, presenteren. En uh, zij is ook iemand die de grote prijs van Nederland ooit gewonnen heeft in 2010 wel te verstaan. Ik vind het wel heel erg leuk dat we dus nu ook in dat rijtje weer iemand bij kunnen schrijven. Want live hebben we hier gehad, meerdere malen Fabiane Dammers. En in 2012, in het jaar dat hij de grote prijs van Nederland won... was Rogier Pelgrim voorafgaande aan die finale ook al eens een keer te gast. En nu hebben we dus de winnares uit 2010, Nicole Bus, hier op bezoek. Dus dat is de, de reden waarom we hier tussen 6 en 8 al beginnen. En uiteraard zullen we daar ook uh, ruim aandacht aan uh, besteden. Aan uh, natuurlijk uh, het boek wat uh, binnenkort uh, gaat uh, verschijnen van haar hand. En uiteraard uh, waren we dan toch uh, ook zo... Uh, ja, brutaal zou ik bijna willen zeggen. Om te vragen van zou je dan ook niet twee nummers willen spelen? Nou, dat gaat ze dus ook doen. Dus ze gaat uh, twee nummers uh, spelen hier uh, bij uh, Alternative FM. Extra large vanavond dus. En dan is hij ook wel heel erg large wat dat, uh, wat dat er gaat. Ik zei het al, we hebben veel grote prijswinnaars vandaag in de categorie singer songwriters. Maar ik denk ook wel dat we toekomen aan wat bands. Die, uh, die de Grote Prijs van uh, Nederland uh, op een naam hebben geschreven. Ethereal past hier uh, uiteraard niet in, dus die uh, zullen we dan ook niet draaien. Dat, ja, dat gaat een beetje moeilijk. Uh, sorry, heren, maar uh, we hebben wel een beetje een uh, lijn uh, aan te houden. Maar dat is een beetje het spoorboekje vanavond. Nou, ik zei al, 2009 was het jaar van uh, de winnares van de Grote Prijs van Nederland, Evie de Visser. zij had... Uh, vlak daarna had ze al een album uitgebracht. En dat was toch dit hele mooie album uh, geworden. De Koek heette dat album. En daar staan onder andere ook hartslag op. Maar ik hou het toch op, uh, op uh, dit uh, nummer. Want dat vind ik uh, eerlijk gezegd een heel fijn uh, nummer. Nederlandstalig, dat is het zeker wel. En het nummer dat heet Afdwaald. Je hebt gegeten gedronken met mijn tafel, gezeten de rekening. From my eyes, all the ones for beats and love. Oh, please stand up, stand up, cause we don't. Je altijd toch wel een beetje, een beetje stil van als je dit uh, nummer uh, terug uh, hoort. Ik, uh, ik, uh, ik zag hem een, uh, nou, een geruime tijd uh, terug, zag ik hem uh, voorbij komen. En toen uh, was ik al van, hey, die ga ik eens even posten. Kijken of er wat, uh, of er wat reacties op kwamen. Die kwamen er ook. Uh, want ja, uh, daaruit blijkt, vind ik dan, uh, hoe uh, iemand ook terecht die grote prijs van Nederland in 2010 heeft uh, weten te vinden. Um, want, zoals gezegd... Nicole Bus is uh, te gast tussen 6 en 8. En daarna en dan hebben we Riders Rain. Dus we hebben een, uh, een druk programma. Maar ja... Het was heel leuk, Nicole. Goedenavond. Voor ja ja, ja, ja, ja. Want uh, ik, uh, ik, ik wist niet wat ik uh, in één keer las. Ik denk, wauw, ik, uh, ja, ik wil, je wil uh, langskomen. Dat, dat, uh, dat, heeft, uh, dat heeft wel wat, uh, wat even wat tijd gekost. Want uh, de laatste keer dat we uh, elkaar goed spraken... Was, dat was in Exit in Rotterdam. Dat yeah. was uh, in de voorronde van de Grote Prijs van Nederland. Vier jaar geleden, precies nou, over een maandje. Ja, ja, ja, ja, dat is ja ja dat, dat is het wel eens een beetje ja, ja dat dat dat was het moment dat je de grote prijs won dus, inderdaad ja ja, ja. Uh, ja, maar dat waren inderdaad... Uh, want hier, het waren ook... Uh, wie is onder de meer? Aisha Tredia stond, in de, stond toen uh, in de finale. In en dat even jaar? goed denken... Kees uh, Mayfield stond ook oh, in de finale. Ja, dat, dat, was, uh, dat was nog een hef, heftig, heftige strijd. Ja, dat, dat, dat, was, dat was het wel. Uh, want Kees uh, uh, ja, Mayfield uh, nam toen al een behoorlijke vlucht. Uh, had, ik, uh, had ik al een beetje begrepen. Dus ja, uh, ja. dat ging heel snel. Zeker. Maar goed, um, ik ben blij dat je het bent. Ja, Want uh, de reden waarom, uh, waarom we je vragen is omdat je een boek geschreven hebt. Ja, inderdaad. Ik uh, ga hem even proberen te noemen. Uh, wat was het? Dream, Dream big, big, work hard, hard en think smart. Think smart. Met een Amerikaanse uh, sportuitdrukking, play, nog wat, zoiets. Maar het is ah. think smart. Is yeah, ja, think ja, ja, ja. smart. Ja. Yeah. Uh, ik heb het eerste hoofdstuk uh, al uh, gelezen. Uh, tenminste de, het voorwoord en het hoofdstuk. En ja. uh, het heeft uh, haast een, een, een lading van, van... je kan iets bereiken als je maar uh, met, met een mindset. Is... Zeer zeker. Dat, met die intentie heb ik het ook geschreven. Ja. Um, ik ben dat, heel veel mensen kennen me natuurlijk als songwriter... Uh -huh. of als artiest of als producer. En vooral, ik ben altijd bezig geweest in de muziekindustrie. Maar dat laat niet weg dat ik altijd heb geschreven. Ja. En um, nou, de afgelopen jaren zijn natuurlijk een vrij, vrij grote rollercoaster voor mij geweest. Uh, ik heb um, um, heel veel mogen reizen, heel veel van de wereld mogen zien. Mm -hmm. um, maar daarnaast ook natuurlijk de grote prijs, vorig jaar de Voice of Holland. En Het waren allemaal hele mooie um, pieken en daarin heb ik ook heel veel dalen meegemaakt. En in die dalen heb ik heel veel levenslessen um, bij elkaar gespaard. En ik dacht van, nou, ik was aan het schrijven. Mm -hmm. En voordat ik het wist, was ik, was ik bezig met het boek. En ik denk, nou, dit is gewoon informatie. Wat, hè, de, vanaf 18 plus ongeveer. dat Voor die doelgroep is het echt bedoeld. Mm -hmm. en, um, er zitten echt sleutels in die je kunt toepassen voor jezelf. En ik mm -hmm. ben er echt van overtuigd dat wanneer je investeert in jezelf... visie um, um, uitschrijft en gestructureerd te werk gaat... Mm -hmm. dat je je dromen en, en je verlangens ook echt kunt behalen... Ja. Um, en we leven natuurlijk in een hele snelle maatschappij. Alles gaat zo vluchtig en alles gaat zo snel. Voordat je het weet is het weer uh, acht uur. En dan, weer, dan wil je goede tijden, slechte tijden kijken. Of begint dat om ja, nou, half negen. Ja, ja nou, <laughs> ik, ik, ik kijk er niet naar in ieder geval. Dat, dat, <laughs> ja. dat is één ding wat zeker is. Ja, maar, maar uh, wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is... Het leven gaat zo snel. En dat we soms als mensen in een soort van red race hè, zitten. Ja, klopt. En het boek gaat er eigenlijk over van... Hoe kan je daar uitkomen voor jezelf? Dus ja. dat je wel de dromen en de doelen die je wilt behalen... Hoe kan je die gestructureerd toch een kans geven? Oké, okay. we gaan over dat gestructureerde uh, de manier van, uh, om iets te behalen. Gaan ja. we het ook over hebben, dat, ja. dat sowieso. Uh, wat, uh, wat ik uh, wel even, want ook ik ben niet uh, stil blijven staan in de, de jaren. Uh, 2010, toen had ik dus nog het, uh, het genoegen uh, dat ik nog ergens een, een vaste baan had. Ja. Die heb ik inmiddels niet meer, want wow. wat heb ik gedaan? Ik uh, kwam er in twee jaar geleden kwam ik er een beetje achter van: wat doe ik hier eigenlijk nog? Dus ja, dan Aha. ga je op een gegeven moment breken en dan moet je dus allerlei uh, dingen overwinnen, uh, zoals angst, ja, en je dus... zekerheid uh, wat je uh, zomaar opgeeft. Dus ja. in die zin uh, kwam dat, dat, dat verhaal herkenbaar. meteen al meteen gelijk binnen <laughs> en het was meteen herkenbaar ook. Uh, dus wow. wat dat gaat, uh, ja, ben ik daar heel erg sterk mee bezig. Uh, andere ding en dat mogen de luisteraars ook wel weten. Maar uh, we hadden even een, een kleine e-mailwisseling voor de uitzending. Zo van, uh, is alles uh, oké? Okay? Heb je alles uh, gekregen? Ja, ja, alles gekregen. Maar <laughs> uh, Wij hadden uh, op die plek waar jij dus nu zit, nou ietsje verder naar rechts... hadden wij in februari ook iemand uh, te gast ja. die ook over een boek uh, sprak. Het was ook niet de eerste de beste. Dat was René van Kolm die hier uh, die uh, ja. wat, wat vertelde. En daar zitten dus ook raakvlakken mee. Prachtig. Prachtig. als je dus wil, kun je dus ook dingen bereiken. Ja, zeer zeker. Het is ja. ook de mindset. Het is hoe... Hoe stel je je gedachten in als je ook kijkt naar heel veel, he, heel veel beroepen... of heel veel mensen die groot zijn geworden, tussen mm -hmm. haakjes. Um, heel vaak zijn het de mensen die volledig voor hun droom zijn gegaan. Kijk ja. naar, um, even, de, even de bedenker van Windows, um, Bill Gates. Uh, Bill Gates, ja, ja, die was toevallig uh, die nog was even... gast ik, uh, ik heb het verder niet gezien, maar <laughs> hij was uh, bij uh, Twan Huis uh, hij Ja, ja ik inderdaad, was. hij was hier uh, te gast. Maar hij is ook een heel mooi voorbeeld van iemand die eigenlijk van niets, mm -hmm. he, alleen zijn droom, alleen zijn visie, is hij uiteindelijk toch wel een van de meest invloedrij invloedrijkste mannen geworden ja. he, hier ja. op aarde. Dus dat, ja. dat is maar ook weer een bewijs. En zo zijn er ook vele anderen die um, achterna zijn gegaan. En dat is hartstikke inspirerend. Mm -hmm. Maar vaak gaat dat ook gepaard met een bepaalde mindset die je moet veranderen. En daar praat ik ook over in het boek. In het, uh, daar komen we allemaal even op. Ja. Uh, uiteraard ga je ook iets spelen. Yes. Uh, we hadden net iets... Van jou uh, gedraaid uh, net. Hè? Yeah. Uh, de, de, de, de, no More Trouble. Uh, no More Trouble. Uh, daar uh, zag ik even heel gauw uh, bij staan. Die had jij uh, geschreven. Uh, omdat, uh, omdat je iemand kende die op die vlucht zat. Hè? Ja, ik heb uh, het nummer geschreven. No More Trouble. Voor een oude schoolgenoot van mij. Mm -hmm. Itemar. Um, hij is slachtoffer geworden van de MH17 vlucht. Die is neergeschoten. Mm -hmm. uh, dat, had, ja, dat raakte mij behoorlijk. En... Um, hij was onderweg weer terug naar huis. En het, het, ja, dat is toch, toch heftig als je zoiets ziet opeens op het nieuws... en je krijgt een bericht binnen, hey, um, je kende iemand op die vlucht. En dat raakte mij zo intens dat ik eigenlijk het nummer van Bob Marley heb, heb, had genomen... en mm -hmm. ik was het aan het zingen. En voordat ik het wist had ik eigenlijk twee lappen tekst. En ik dacht van, nou, dit moet ik gewoon opnemen En ik moet hier gewoon een clip bij schieten. Ja. Gewoon als ode ook aan een ieder die op die vlucht hè, heeft gezeten. En voor alle mensen die ook iemand hebben verloren. Mm -hmm. um, om die, dat stukje sympathie te delen met de rest. Maar ook ja, een eerbetoon aan, mm -hmm. aan de slachtoffers. En um, ja, voordat ik het wist uh, wou een uh, geweldige filmmaker met mij meewerken. En toen hebben we, um, hebben we deze clip erbij geschoten. En toen was het er. Ja. En uh, heel veel mensen waren geraakt. En uh, dat was ook mijn bedoeling. Om, uh, om een stukje troost te kunnen bieden door dit nummer. Voor alle slachtoffers van de MH17-vlucht. Ja, want het uh, blijft een tragisch verhaal. En ook in het uh, jaaroverzicht zal dit uh, ongetwijfeld wel weer... Ja. Als triest hoogtepunt, eigenlijk triest dieptepunt. Uh, uh -huh. weer voorbij gaan komen. Ja. Uh, ik haalde net aan uh, René van Kolm. Ik zei al, ja. hij is ook uh, een boekenschrijver. Uh, uh, hij heeft ook een boek geschreven. Is ook muzikant, dat wel. Ja. Uh, dat was. Uh, een paar weken geleden is hij ook uh, jarig geweest. Hij is inmiddels uh, 53 uh, geworden. Wow. Maar het had uh, niet veel gescheeld of hij had het helemaal nooit gehad. Wow. Maar uh, uiteindelijk uh, zag ik een stuk van Mick Boskamp. Daar hebben we nog even, stieke, yeah. maar ook nog even voor, <laughs> uh, voor de uitzending over gesproken. Mink is een, beetje een, een klein beetje een vriend van me. En uh, de woorden die hij op zijn uh, profiel schreef... die waren ook echt recht uit het hart uh, geschreven. Uh, en hij had op een gegeven moment bij die uh, statusmelding op Facebook... had hij dit nummer van uh, Doe Maar uh, erbij uh, bij gedaan. Het is uh, sinds een dag of twee, maar dan in de live versie. En yes. daar zit René van Kolom dus en gewoon 6, achter de drums. En hè? 30 jaar geleden... Derde e eeuw geleden begonnen met dit liedje. Sinds een dag of twee blind, dus we hebben. Ze is niet van Jan Koop. Zij is niet van Jacob Klaassen. Ze is niet van... Fijn dat hij weer terug is na 30 jaar René van Kollen. Ze is niet van Jan Hendrik. En ze is ook niet van Ernst Jans. Ze is niet van Guido met zijn fantastische orkest met... Stefan, Emilia, Sophie, Asia, Leentje, Alexandra, Isa, Georgia, Marleen, Joachim, Katharine, Marta, Annelie, Gedeel, want Maar ze is helemaal alleen van... van uh, Jori Zwart, de winnares uh, van uh, de Amsterdam Popprijs 2010... en de Grote Prijs van Nederland uh, in 2011, uh, de opvolger uh, eigenlijk de van uh, Nicole Bus. Uh, twee nummers uh, even achter elkaar gedraaid. Uh, Doe maar met uh, Sinds een dag of twee van uh, een van de voorlopers... die uh, de, het boek, een boek presenteerde, dat was dan in Nevenkolom. En jij bent de tweede, yes. dus, uh, dus dat, is wel, dat is wel heel erg uh, fijn dat we dat do, uh, doen... Uh, maar uh, we hadden ook nog even ondertussen, uh, bij het uh, lopen van dit, uh, van dit plaatje, hadden we het uh, van Jury dan. Hadden we het ook nog even over jouzelf, wat je eigenlijk allemaal gedaan hebt. Uh, want na de Grote prijs van Nederland heb je. Toen uh, kwam er ook iets opvallends uh, ineens voorbij, uh, voor mij. Uh, je hebt voert. Koninklijk huis mogen optreden. <laughs> dus. <laughs> nou, zou ik het nog, nog bonter maken? Ik nou, Verdel. Ik heb niet opgetreden. Ik ben officieel uitgenodigd voor een diner. Zo was het, ja. Het <laughs> ja, was geen werk. Het maar ja, nee, eten. Nee, het was echt. Ja, dus, dus je was gewoon te gast van de koning en de koningin ja, zelf. Ja, ik, uh, ik kreeg een, uh, een telefoontje. En uh, toen werd er naar mij gevraagd. En uh, dat was de secretaresse van uh, ja, toen destijds, prins Alexander. Ja. En uh, nou, ik, uh, ik was best wel behoorlijk gechoqueerd natuurlijk. Dat kan ja. je wel begrijpen als je opeens ja. een uitnodiging krijgt van het Koningshuis. Ja. Maar um, ja ten zeerste vereerd. En um, ja, ik werd uitgenodigd met twintig anderen voor een diner ja. um, in het Koning Koningshuis. En uh, dat was heel bijzonder om mee te maken. Ja. De, ja, de oude troonzaal, eetzaal. Ja. De, um, de schilderijen die daar hangen van alle voorgangers... Uh, ja. Ja, het paleis zelf, het is prachtig. Het, uh, ja. ja, het is net een uh, net een film, zou je bijna ja, dat, zeggen. Want dat ik dat wil ik graag uh, <laughs> van je geloven. Dat, uh, dat lijkt me ook heel bijzonder. En het is ook heel bijzonder als je op een gegeven moment uh, denkt van cry out. Wat is dit? Weet ja, je, uh, dat... en, en hij zat naast mij, of zat of ik zat naast hem. Nou, we zaten naast elkaar. Ja, nou goed. Ik, ik, ik heb, ik heb een, uh, zijn neefje heb ik ooit nog eens een keer een cd'tje van een andere grote prijs uh, van Nederland uh, winnares uh, gegeven. Dus, uh, dus uh, die, die jongen die stuurt op het circuit. Dus, uh, Aha, okay. En ik ben ook autosportverslaggever. Dus ja, dan is de, dan is de, de, de deal gauw gemaakt. Dus, uh, Geweldig. Ja, uh, maar goed, het is, blijft natuurlijk een, een hele leuke belevenis. Uh, zo is. Zeker, zeker. Uh, dat is één kant. Uh, de andere kant is dat jij op een gegeven moment toen zag ik uh, naar nou, de Voice. Hè, je hebt het al ja. gezegd, uh, dat, heb je ook, uh, dat heb je ook gedaan. Wat uh, is daar nou zo speciaal aan? Dat je dus in het, uh, ja, eigenlijk zeg ik, de pretfabriek van Sion de Mol uh, mag, uh, <laughs> mag uh, komen. Nou, wat is daar zo speciaal aan? Nou, ik geloof en ik ben ervan overtuigd dat hier in Nederland hè, de muziekindustrie. Um, is Heel klein mm. en de voice is juist hartstikke geweldig voor artiesten om aan mee te participeren om, mm. er, he, om, om je talent te showcase eigenlijk aan ja. heel Nederland. Um, de een noemt het een pretfabriek, maar de ander noemt het ook een prachtig platform om je talenten he, te laten zien aan heel Nederland. Mm. Um, ik ben, ik was eerst hiervoor ook niet echt een heel, heel groot fan van, van de, um, de shows op televisie. Maar bij nader inzien zag ik wel de kracht ervan. Uh, je, je spreekt heel veel mensen aan in één klap. Mm -hmm. um, en heel veel mensen weten dat je er bent. Mm -hmm. En dat is belangrijk omdat je bent één, hè, een, een zelfstandige ondernemer... daarnaast ook nog eens een keer creatieveling, mm -hmm. entertainer. En dat is best wel een, een pittige branch. En als je al kijkt naar vorig jaar, je had Sherma, je had Woodstick, je had Steven en nog een aantal grote artiesten die zo lang bezig zijn... Maar zo'n platform is geweldig voor ons artiesten. Om gewoon te zeggen, hé, hey, mm -hmm. hier zijn wij. Mm -hmm. Want heel veel mensen die gaan nou eenmaal niet zomaar naar een paradiso of een ander podia. Dat doen we tegenwoordig gewoon veel minder dan voorheen. Ja. En dat is gewoon prachtig. Dan zit je gewoon thuis met je pakje koffie of hè, een pakje ja. chips. Ja. En dan zie je van, van allerlei soorten artiesten. En dan kan je zelf uitkiezen wat jij mooi en leuk vindt en wat jou raakt. Nou, beter kan je het niet krijgen in ja. mijn, uh, mijn Nee, dat oren. geloof ik. Dus, dus dat, dat, dat, dat beeld dan moet ook even bijgesteld worden. Ja. Kijk, het is, ja. uh, het is natuurlijk uh, hè, het is heel veel uh, entertainment. Op ja, het, um, en daar zal het ook in eerste instantie op gericht te zijn. Ja. Maar aan de andere kant, ja, uh, het mes snijdt uiteindelijk toch aan twee kanten. Zeker. Want je, als jij de mogelijkheid krijgt uh, om, om daar wat te laten zien... Ja, ik zou ook zeggen van... ik ben dan misschien nu ook even de, de wat azijnpisser... die er dan op een gegeven moment dat zou zijn... van nou, daar heb je ze weer, weet je. Maar ja. uh, uh, toch, zeg mij ook uh, van... Ja, en ik weet toch niet uh, hoe ik zou reageren als het mij gevraagd zou worden. Dus, yeah. dus je moet altijd wel weer uh, oppassen. In, in die zin dat je dan een wel al te extreem standpunt inneemt. <laughs> ja. uh, en buiten dat extreme standpunten innemen in dit land werkt niet. Daar nee, ben ik inmiddels, inmiddels al uh, ben, ben ik, ben, ben een beetje achter gekomen. <laughs> uh, dan is er nog uh, een, uh, een ander uh, verhaal uh, van, uh, van jou. Uh, in ieder geval dat je dus uh, daar, heb, daar heb je aan meegedaan: uh, aan, uh, aan de Voice. Ja. Yeah. Ik heb ook nog, uh, om daar nog even over, uh, even, toch nog even over door te gaan. Ik zag uh, van, van jou uh, daar uh, jou, uh, jouw inbreng. Ja. En ik zag die jury zo. Oeh, Ik zag ik echt zo. Kijk, ik zeg, ja. Ja. <laughs> Dat is als je niet heel goed op zit te letten, jury. Want ik, kijk, ik wist het dus, uh, wat, uh, wat ik heb je dus uh, al twee keer gezien op dat moment. Dus ja, ik wist ja. Wat, wat er ging komen. Ja. Maar dat wisten die anderen natuurlijk, natuurlijk en niet. Dat dus, en dat is juist aan het programma, dan. weet je. Dat je mensen kunt shockeren. Maar ook uh -huh. dat je mensen eigenlijk met een warm hart kunt, uh, kunt ontvangen. Ja. Dat, dat is zo, zo leuk aan het programma. Ja. En um, ik denk dat in alles in het leven zit er natuurlijk een, een, een keerzijde aan de munt. Mm -hmm. Maar zo'n programma's, als The Voice is toch geweldig. In, in ons ons klein kikkerlandje, hè? Ja. ons klein nederig landje. Dat je dan opeens bam, bijna een ieder aanspreekt. Of eigenlijk bij een ieder thuis komt. Ja. Nog letterlijk op de bank ook. Ja, <laughs> ja. Dat, dat, uh, maar jij bent ook heel sterk in alleen je akoestische gitaar. Ja, dat Want zeker. nou weet ik ook wat ik wilde vragen. Was dat uh, het enige platform? Want was, was jij volgens mij ook bij de Wereldruid Door geweest? Ik ben ook bij de Wereldruid Door geweest. Dat dacht ik al, hè? Dat, ja, dat, ja. dat ben je ook uh, geweest. Ja, inderdaad. Ja, dat, ja? Was al, dat was ook geweldig. Dat is wel oh. een hele tijd geleden, maar... Het is, is een leuk platform. En ja. ik, ik ben een voorstander van dat er, dat er meer van zulke platformen komen voor artiesten. Mm -hmm. Want het, het is geen makkelijk vak, maar het is wel een heel leuk vak. Ja. En als er ook kansen worden aangeboden voor ons artiesten, dan geloof ik ook dat het weer terugbetaalt. Dus je krijgt, de, de kijkers reageren ook hartstikke mm -hmm. leuk en mm -hmm. positief en dan mm -hmm. zoiets van: ah, leuk joh, weer, weer ja. iets nieuws. En uh, ik denk dat dat de kracht is van zo'n programma. Oké. Okay. We gaan uh, even iets op jouw uh, verzoek uh, iets uh, draaien. Want uh, dat is ook uh, <laughs> wel altijd heel erg uh, fijn. Uh, Je bent uh, meer iemand van de soul en van de jazz, denk ik. Nou, nah, ik... ik, ik, ik... Ik smokkel soms heel vaak over naar de poprock hoor. Oh, okay. Maar als okay, ja. dus jij het zegt, voor deze ja. keer. Voor deze keer, want ik, ik, ik ken deze dame niet waar jij yeah. mee, uh, mee komt. Ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ja, nu, op het moment dat, uh, dat we nu iets uh, van haar uh, gaan horen. Uh, ja. Via het, uh, het, het fijne YouTube. Want dat, uh, dat is dan toch ook wel even tot onze benieuwd. Hier is Green Garden en dan mag jij iets zeggen van wie dat is. Van Laura Mufala. Ah. Take me outside, sit in the green garden, nobody out there, but it's okay now, in the sunlight, don't mind if rain falls, take me outside, sit in the green garden, oh.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 These loving eyes Will pay the price Het was spannend hoor, eerlijk gezegd, wat er dan gebeurt. Want dan wordt er even gecheckt midden het geluid. Om het eventjes in professionele termen. En dat was 20 seconden voor het einde van dit plaatje was dat een feit. Dus ik ben wel wat dat gaat... Het lijkt, en die Marcus van Dam, dat is zo'n dat is kalme, gozer. Maar uh, ja, ik ben wel blij dat hij dat dat achter me staat. Hè, want ik uh, zou het ook al, uh, anders niet uh, weten hoe ik het zonder hem moest doen. <lacht> Goed, uh, maar jij hebt je in ieder geval even warm uh, gespeeld. Ja. Dat gaan we dus uh, even stiekem na zevenen zevende doen. Want dat gaan we nu yes. niet uh, meer doen. Dat, uh, dan uh, wordt het een beetje een uh, afraffelverhaal. En dat gaan we niet doen. <lacht> maar uh, dat is, uh, ja, dan zit ik eventjes als stiekem... Ja, mensen die thuis uh, zitten, waar heeft die koper het nou over? Nou... Ik zit dan al stiekem al even voor te luisteren en dan denk ik, ja, ja dat is nou ook meteen ook waarom ik uh, uh, een van jouw nummers ook, okay, daar krijg ik kippenvel van. Wow. En dat nummer dat ga, je ook, ga je ook spelen straks, dus Zeker, uh, dat weet ja. ik ook uh, welke dat die is, uh, want daar heb ik speciaal om gevraagd en dat uh, <laughs> gaat ook gebeuren. Dus. Uh, maar goed, we hadden het net over de talentenjachten, uh, muziekindustrie. Uh, ja. Hoe sta jij eigenlijk uh, ten, uh, in, die, in die muziekindustrie? Uh, want je zegt net, hè, het is klein. Het is, in Nederland hebben we maar een hele kleine gedeelte van, uh, van mensen die, uh, die, die zich daarmee uh, bezighouden. Of in ieder geval, uh, ja, moet ik het zeggen? Uh, ja, die zich ermee bezighouden. Ja. Ja. Ja. Uh, het is een leuk vak, zei je ook. Hè? Ja, het is een ja. geweldig vak. Ik zou ja. niet anders willen. Is het ook een vak? Als je het, het, ja, uh, ja, het is wel echt een vak. Uh, je moet leren, je moet veel leren. Ja. Um, en zoals in elk vak, je valt in, staat weer op. Um, je leert van je fouten. Um, er is een hele grote persoonlijke ontwikkeling die mm -hmm. natuurlijk gepaard gaat met de entertainmentwereld. Mm -hmm. En dat is niet niks. Dat krijg je niet op een kantoorbaantje van uh, 9 tot 6. Alhoewel, geen enkel disrespect naar kantoorbanen. Nee, want dat, dat heb uh, ik met ook. Je petje af voor die mensen. Mm -hmm. Maar um, de persoonlijke ontwikkeling... die komt kijken bij, bij de entertainment scene... dat is wel behoorlijk wat. Dus is het een vak? Ja, zeker. En een, niet een ieder is daarvoor uh, voor gemaakt. Mm -hmm. Maar ik mag eerlijk zeggen... dat, dat ik er heel blij mee ben dat ik dat toch dit mag uitoefenen. Als, als muzikant zijnde, als, als, als zelfstandige ondernemer, mm -hmm. vind, ik dit, vind ik het toch wel echt een uh, vreugde om <lacht> elke dag te mogen weten van, ah, ik mag weer lekker zingen ja. en weer schrijven voor anderen. Ja. Je hebt het ook, hè, want uh, je hebt het uh, leren, want je, eigenlijk leer je elke dag het stoppas op het moment, uh, de Japanners hebben dan een heel mooi woord, kaizen heet dat, geloof ik. Ah. Uh, dat, uh, dat, het, het stoppas op het moment dat je uh, je ogen sluit en dat je uh, het, het aardse verlaat voor het, nou ja, het ja. hoog. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. is nee? hier wat hier ah, ja. geleerd. <laughs> <laughs> maar uh, jij hebt uh, in 2012 weer besloten... van ik ga weer terug naar de schoolbanken. Ja, zeker. Ik, uh, Waarom? Ik had, nou, omdat ik geloof heel erg in um, de kracht van ontwikkeling. En daar gaat het boek ook over. Hè? De ontwikkeling, het vallen, het staande. De fase van confrontatie. En vanuit die confrontatie weer... Um, he, vanuit, mm -hmm. van, van het, uit het as reizen en weer doorgaan. Ja. Um, en ik dacht van, nou, ik ben nog hartstikke jong. En ik heb nog zoveel te leren. Ik heb zeker veel meegemaakt. Maar mm -hmm. dat is nog niet het einde. Ik ben nog niet aan het einde van mijn Latijn. Laten we het zo zeggen. En... Ik zie elke kans uh, van educatie als rijkdom. Ja. En uh, laten we allemaal zeggen dat we allemaal heel erg graag rijk willen zijn. Ja. <laughs> en dan vooral in termen van kennis en wijsheid vind ik dat wel een must. En toen heb ik besloten om weer terug te gaan naar school. Um, en, en weer te gaan leren en mezelf eigenlijk weer te confronteren met dingen die ja die, die, Waar je helemaal niet mee bezig bent. Zoals noten en, en, en de, uh, arrangeren. Ja, dat, dat doe je gewoon niet als je gewoon aan het werk bent. Dat doe je wel, maar niet zo bewust. Sorry, ja. ik moet mezelf corrigeren daarin. Goed. Ja. Uh, ik uh, ga er nog eentje draaien tot aan het nieuws van 7 uur. En dat is deze van Fabiana Dammers. Tot yeah. het nieuws van 7 uur. It is night. Starfall. And dreams pass by. Peticodes of a chance Mazes of colors in despair